Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Rond deze tijd wordt weer verder gepraat over de oorlog in Oekraïne. Gisteren zat president Trump in het Witte Huis om tafel... met zijn Oekraïense collega Zelensky en andere leiders uit Europa. Die komen bij elkaar om door te praten, zei de Franse president Macron eerder al. Vertelt correspondent Frank Renaud. Macron zei ook dat er vanaf vandaag diplomatiek in het overleg zal worden ingezet... om te kijken hoe het overleg in Washington met Trump onder andere... hoe dat nu in concreet handen en voeten kan krijgen. En Macron sprak zich ook nog uit over de geplande ontmoeting tussen Zelensky en Poetin. En Macron zei dat dat eventueel in Genève zou kunnen gebeuren... Omdat ze een neutraal land is. Ondertussen lijkt president Trump aan te sturen op een gesprek tussen Oekraïne en Rusland. Zelensky gaat ermee akkoord, Poetin lijkt er wat minder zin in te hebben. Het Kremlin heeft laten weten dat ze openstaan voor gesprekken... maar dat die misschien niet gevoerd zullen worden door de president. Er zijn volgens het AD steeds meer onderzoeksbureaus die controleren of werknemers en sollicitanten wel de juiste papieren hebben. In vijf jaar tijd groeide het aantal met dik 30 procent. Ze worden vooral ingezet in de zorg. Daar werd vorige maand nog een grote handel in nepdiploma's ontdekt. Maar ook bij advocatenkantoren worden medewerkers steeds vaker gecontroleerd, schrijft de krant. En een onrustig nachtje in de rivierenwijk in Utrecht. Er waren meerdere explosies. Woningen zijn beschadigd, maar niemand raakte gewond. Deze buurtbewoners hoorden van de politie dat de daders zwaar illegaal vuurwerk hebben gebruikt. Zes cobra's, zes knallen. Vanochtend hebben we het over hè? Ja, vanmorgen. Dus ja, ja was schrikken. En toen bent u weer naar bed gegaan ben je Nee, nee, en... ik heb die mensen opgevangen. Die zijn bij mij binnen. Die vrouwtje was. Die stond daar zo zielig in de poort alleen op de blote. De bewoners voet. van het aardrijf? Ja, Ik heb een... de andere buren opgevangen. Toen de grote vraag Waarom? Ja, dat kom je toch niet te weten. Want mensen zijn gek vandaag de dag. Ja? Ja, de politie weet nog niet of de explosies iets met elkaar te maken hadden. Het weer, een prima zomerdag met volop zon. Vanmiddag zijn er in het binnenland wel wat stapelwolken. Maar het blijft droog bij 21 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. ZFM, verkeersinformatie. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANW. Werkzaamheden veroorzaken fiets op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Hoogmade en Nieuw vennep 9 kilometer met daar een kwartiervertraging... Het loopt daar dan ook vast op de A44 vanuit Den Haag... tussen Kaagdorp en Knaalpunt-Burgenveen. Daar is de extra reistijd maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag. I was not looking for artificial. I could have sworn these are my salad days. Leaving me to know just another play for today. Oh, but I'm.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 Uit Zandvoort ZFM Uit van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. De ChristenUnie heeft de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen bekendgemaakt. De top drie bestaat uit de huidige drie Kamerleden met Mirjam Bikker als lijsttrekker. Op 4 en 5 volgen wethouders uit Harderwijk en Delft. Terwijl de Oekraïnse president Zelensky in Washington was... gaan de Russische aanvallen op zijn land gewoon door... Bij een droneaanval op de stad Kremenchuk werd vannacht een energieinstallatie geraakt, waardoor honderden mensen zonder stroom kwamen te zitten. Nederland stuurt een Amerikaanse vrouw, die ervan wordt verdacht haar ex-partner te hebben vermoord, voorlopig niet terug naar de VS, heeft de rechter in Groningen bepaald. Die wil eerst dat wordt uitgesloten dat de vrouw in Amerika de doodstraf krijgt. Het weer, het is zonnig met vanmiddag af en toe wolken en het wordt 21 tot 29 graden. Dit is ZFM. FEM is nu ook te ontvangen op DAB+, Plus, kanaal 9a in Zuid-Kennemerland en de IJmond. Oh, dan. I want to see everything. I'm closing on Dit is ZFM. ZFM Yeah yeah yeah, yeah. I've Always been told that I've got too much pen rider Zoom the pen to have you by my side was seen just don't live for someone until live for me never thought i would find love so sweet